10 uur. De Radio 1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen en hartelijk welkom. Tot vanavond, 11 uur, hebben we weer voor u een mooie mix van nieuws, achtergronden, sport en muziek. Met dit uur Nationale Verliesverwerking met minister Schippers van Sportzaken. Nu het nieuws met Lieselot Thomasen. Nokia schrapt de komende anderhalf jaar wereldwijd nog eens 10.000 arbeidsplaatsen... heeft de Finse fabrikant van mobiele telefoontjes vanochtend bekendgemaakt. De maatregel wordt genomen om kosten te besparen. Nokia was jarenlang wereldwijd marktleider... maar het concern miste de afgelopen jaren de slag op het terrein van smartphones... van de concurrenten Apple, Samsung en HTC. Ook vanuit China komt steeds meer concurrentie. Vorig jaar schrapte Nokia ook al 10.000 arbeidsplaatsen. ING wil dit jaar nog een deel van de ontvangen staatssteun terugbetalen die de bank in 2008 kreeg tijdens de bankcrisis. ING moet nog 4,5 miljard terugbetalen, 3 miljard steun en een boete van 1,5 miljard. De bank wil onder meer de opbrengsten van de verkoop van de ING direct in de Verenigde Staten gebruiken voor het aflossen van de steun. De kangeroe die problemen veroorzaakte op de A27 is neergeschoten, zeggen Rijkswaterstaat en de ANBB. Politie kan dat nog niet bevestigen. Het dier werd vanmorgen gezien langs de A27 tussen houten en lunetten. Eén rijstrook richting Utrecht werd afgesloten. Politie en medewerkers van Rijkswaterstaat gingen op zoek naar het dier. Waar de kangeroe vandaan kwam is niet duidelijk. Oudwielrenner Lance Armstrong wijst nieuwe dopingbeschuldigingen... van het Amerikaanse antidopingbureau fel van de hand. Hij noemt ze op niets gebaseerd en rancuneus. Het bureau beschuldigt Armstrong en zijn voormalige ploegleider Johan Bruineel... van structureel dopinggebruik tijdens het grootste deel van zijn carrière. Wie daar verslaggever Gio Lippens. Hij roept uiteraard dat hij onschuldig is. Hij komt er alleen niet zo makkelijk mee weg op dit moment... omdat de Wereldtriathlonbond heeft meteen besloten om Armstrong te schorsen. Uh, sinds kort is hij serieus triatleet doet aan grote wedstrijden mee. En voorlopig mag hij even niet aan wedstrijden meedoen. En wat hem natuurlijk boven het hoofd hangt is... als deze hele zaak verder uh, gaat, dat hij uh, zijn zeven zegt. Het dopingbureau baseert zich onder meer op onderzoek van bloedstalen uit 2009 en 2010. Daaruit blijkt dat Armstrong in die periode EPO en testosteron heeft gebruikt. Het weer op de meeste plaatsen volop zon, alleen in het noordoosten wolkenvelden. In de rest van het land ontstaan later een paar stapelwolken. Het wordt 16 graden in het noorden en ongeveer 20 in het zuiden. AMB Verkeersinformatie... Op dit moment in totaal nog drie files, sorry, nog zeven files zelfs. Ik noem de opvallendste files, onder andere op de A15 Gorkum richting Rotterdam... tussen Hardingsveld, Giesendam en Sliedrecht-West, vier kilometer. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. De rechter rijstrook is dicht. En op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Everdingen en het knooppunt Lunette... staat nog steeds vijf kilometer. Dit komt door die uh, kangeroe die daar rondliep. De rechter rijstrook is nog dicht. En het verkeer kan nog steeds omrijden richting Almere en Amersfoort... volgt dan Utrecht-West, A2 en de A2. 12 En dan de A50 Arnhem richting Oost, tussen heter en het knooppunt Valburg. 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Hé, hey, wat beter beveiligd printen dan op een Konica Minolta Multifunctional? Nou, nah, dat bestaat niet, man. Echt wel? Nieuw. Bisub Secure voor Konica Minolta Multifunctionals. De optimale oplossing voor absolute informatieveiligheid. Kijk op veiligerbestaatniet.nl Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Konica Minolta, veiligerbestaatniet.nl Meer weten over beroerte? Bestel de folder over beroerte van de Hersenstichting. Bel 070 302 4747. pa! ik ruik gewoon stond!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 Tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl. Zaken doen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dit uur nieuws over een opvallende subsidie die het Fonds geeft aan de Pauluskerk in Rotterdam. Notabene voor een project rond de opvang van illegale. En daarmee gaat het Fonds tegen het regeringsbeleid in. En te gast minister Edith Schippers, welkom, goedemorgen. U bent natuurlijk minister van Volksgezondheid en van Sport. U had een zware avond gisteren, vermoed ik. Eerlijk gezegd wel, ja. In het begin dacht ik, nou, dit, uh, dit uh, lijkt er wel op. Maar gedurende de avond, net als heel veel Nederlanders, denk ik dat de stemming wat zakte. Gaan we het zo meteen nog over hebben. Wilt u thuis iets kwijt? Dat kan via onze website radio1.nl. En u kunt ook twitteren. Gebruikt u dan de hashtag R1 Sportzomer. Hier zijn Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. De rente die Spanje moet betalen om zijn staatsschuld te financieren... is opgelopen tot 6,9 procent. En dat is een record. Bart Kamphuis van de NOS Economie Redactie is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat heeft natuurlijk ja. alles te maken met de afwaardering door Moody's. Ja. Die uh, kredietbeoordelaar die heeft inderdaad uh, Spanje gisteren uh, de status van Spanje als land verlaagd. Van A3 naar BAA3. Nou, dat zijn allemaal heel ingewikkelde codes. Maar het komt erop neer. Dat Spanje nu net boven de zogenoemde junk status hangt. En de junk status, dat betekent. Dat, uh, daar zit Griekenland bijvoorbeeld in. Dat de financiële wereld eigenlijk uh, ja, bijna geen vertrouwen er meer in heeft. Dat die staatsobligaties ook nog een keer terugbetaald ja, gaan worden. Dus die 100 miljard die. die... Dat zou dan de steun moeten zijn, maar dat, dat is voor de markt een teken van oh jee, het gaat niet goed, we ja. waarderen het af. Ja, ja. Nou, op zich heeft Spanje uh, nu acuut hier niet zo heel veel pijn van... want uh, Spanje heeft uh, voor een belangrijk deel al in zijn financieringsbehoeften... om die staatsschuld uh, te financieren al voorzien voor dit jaar. 80% daarvan uh, uh, zit al in, uh, eigenlijk uh, in de pocket. Maar het is natuurlijk wel een hele duidelijke indicatie... inderdaad, zoals je zegt ervan... dat de financiële wereld er lang geen vertrouwen in heeft... dat die enorme steunoperatie van 100 miljard euro... om die Spaanse banken... Vier ja, de Spaanse overheid, om die overeind te houden... dat dat een uh, goede afloop zal kennen. Dat een beetje een visieuze cirkel, hè? Ja, dan... dan wordt geprobeerd Spanje te helpen en dan worden ze ja. afgewaardeerd. Ja, wat dat moet is er dan gebeuren? Vraag de vrees op. voor, de, voor, de, voor de, een soort neerwaartse leenspiraal... waar Spanje in terecht zou kunnen komen. Uh, het heeft veel geld nodig om die schuld die is opgelopen te financieren. En daardoor wordt, is de, eigenlijk de vraag naar leningen is groter dan, dan het aanbod. Of de, de vraag naar leningen stijgt waardoor de prijs van leningen stijgt. Oftewel de rente. En daardoor moet rente, Spanje nog weer meer geld betalen om geld te kunnen lenen. Waardoor er minder geld overblijft om bijvoorbeeld de economie te stimuleren, ja. wat weer nodig is om eh, inkomsten te genereren. Dat over Spanje. Dan nog ander economisch nieuws. Nokia schrapt 10.000 banen en dat komt door felle concurrentie op die markt. Ja, ja het verhaal dat uh, inmiddels wel bekend is. Hè? Nokia, eens de grote marktleider. Iedereen bijna had wel een uh, Nokia-toestel. Daar wil je uh, echt niet meer mee gezien worden, <laughs> tegenwoordig. <laughs> uh, nou, Apple uh, was natuurlijk van ouds al een grote concurrent. Maar uh, uh, vooral de, de toestellen die op het Android-besturingsprogramma uh, draaien... Uh, HTC, Samsung, die zijn natuurlijk enorm uh, uh, groter geworden de afgelopen... Tijd. Maar uh, wat ook belangrijk is voor Nokia, dat uh, aan de onderkant van de markt... de goedkope Chinese toestelletjes, dat doet Nokia ook veel pijn. Mevrouw Schippers, u heeft een Nokia? Ik heb uh, twee telefoons, en de ene valt voortdurend uit de lucht. Dat is een Blackberry, en ik heb een Nokia, en die doet het altijd en overal. Dus die heb ik als reserve altijd bij me. Oh, oh. kijk eens. Dus u wilt daar echt nog wel gezien mee worden, begrijp ik. Ja hoor. Ja, goed. Nou, goed, uh, er zijn nog klanten, bl bl bl blijkt hieruit. Um, kan Nokia die concurrentie nog aangaan? Heeft het nog nut? Nou ja, <laughs> ja, eigenlijk zou je ook hiervoor een soort spiraal kunnen vrezen. Uh, want Nokia moet nu echt banen gaan schrappen, uh, 10.000 maar liefst, om um, de kosten te drukken. En... Ja, die baan die, die verdwijnen ook in de research en development centra, oftewel de plekken waar die nieuwe telefoons ontwikkeld worden, ja. waar het moet gebeuren. Dus daar ja, en, en, en ja, even, Zeker in Nokia... deze markt, als je een beetje serieus wil meedoen, moet je ondertussen wel 1, 2 nieuwe modellen per jaar gaan uitbrengen. Ja. En dus eigenlijk ook heel zwaar investeren in juist ontwikkeling. Dus dat klinkt een beetje alsof het ten dode is opgeschreven? Nou ja, alle hoop is gevestigd op de samenwerking met Windows. En, uh, het, het nieuwe toestel, uh, heb ik begrepen, uh, is goed ontvangen door de kennis. Maar ja, het zijn vaak natuurlijk ook gewoon modus hè, wat erin is. En uh, mm. ja, we zullen zien hoe dat uh, verder gaat en met zeg de Finse uh, telefoonfabriekant. Zeg je echt Nokia? Ik zei altijd Nokia. Ja, ik zei de eerste keer ook Nokia. Maar toen dacht ik, hé, hey, ik hoor Bart Nokia. Is het, het, het Finse Nokia? Uh, ik moet eerlijk gezegd, het, misschien kunnen we proberen iets ertussen te vinden. <laughs> ja. en, de minister is ook Nokia. Dus de regering staat op het punt dat het Nokia gezegd moet worden. <laughs> ja, dit vraagt ja maar een ik pas het <laughs> vrij <laughs> snel aan, hoor. Als dat moet. Ja, kijk, nou ja, goed. We ik heb altijd Nokia op. gezegd. We okay. houden het uh, voor in ieder geval nu eventjes op Nokia. Bart Kamphuis van de NMS Economie Redactie, dank. Willemijn, wat kost een pacemaker? Een pacemaker? Nou, ik denk toch wel 20.000 euro. Minister Schippers? Ik denk meer. Maar weten doe ik het niet. Meneer Couvet? Ik denk uh, iets van, van uh, uh, 30.000, 40. 40.000 euro. in De hele behandeling erin zetten. Iedereen denkt nu dat ik het wel weet. Maar ik <laughs> ja, weet het, uh, we kijken ook allemaal niet. naar thuis. Ja. Ik vraag het omdat we gaan praten over de kosten in de gezondheidszorg met minister Schippers. U heeft gisteren een, een, een, een bericht uitgebracht dat we aan de keukentafel met z'n allen moeten gaan discussiëren over de zorgkosten. Gaan we het zo even hebben? Eerst nog even het voetbal. Uh, waar heeft u gekeken? Thuis. En was het wel gezellig of ook dat niet? Ja, mijn dochter zat in een oranje shirt met pruik en uh, toeters op de bank. Uh, en uh, mijn echtgenoot was een roos. Dus het was heel gezellig, maar uh, ja, uh, weinig succesvol. Ja. Gelooft u er nog in? Ach, ik denk dat je altijd hoop moet houden uh, dat het toch nog kan. Ja, Westie Snijder heeft ze excuus aangeboden. Kunt u namens de regering die, en namens het hele volk die excuses accepteren? Ja, ik vind dat flauwekul. De, deze mannen doen ook hun stinkende best. Dat kun je ook zien, maar het, het lukt gewoon even niet. Nee. En, en we moeten bij u niet uh, zijn voor een analyse, denk ik. U bent wel minister nee. van Sport, maar da dat soort analyses zijn we niet aan u besteed, denk nee, ik. Nee, dat, uh, dat ik... ik kijk wel naar die programma's af en toe. Ja. En vind ik ze ook vaak onafvolgbaar, maar het zal vast wel uh, hout snijden. Ja. En heeft u nog uh, ge-sms met de bondscoach of zo? Of, of zit het nee, nee, nee. Hij moet het Dicht helemaal zelf, doen. zelf <laughs> doen. Hij moet ja. het helemaal ja, zelf ja. doen. Nu. Ja. Goed, die zorgkosten. Een keukentafeldiscussie, wilt u. Uh, waar, waar moeten we het over hebben aan de keukentafel? Nou, waar ik me um, eigenlijk al een tijdje zorgen over maak, is dat. een beetje zoals bij de pensioenen het geval was heel veel beleid, In de beleidsstorens in Den Haag wisten we wel dat er een probleem was. Werd er ook wel over gediscussieerd. Maar heel veel mensen thuis dachten, ze, dachten dat ze nog steeds 70% van het laatst verdiende loon kregen. En ik vind dat we dat bij de zorg moeten voorkomen. Er is echt een financieel probleem. Alle scenario's wijzen op een sterke kostenstijging van die gezondheidszorg. Ja, daar kunnen we in de beleidsstorens over praten en oplossingen voor bedenken. Dan met de oplossingen naar de mensen gaan en die zeggen ja, maar ja is er dan een probleem? Ja. Dus je moet eerst eens even... Uh, uh, de... de geesten rijp maken. Nou ja, ik vind het eerlijk communiceren over hoe we ervoor staan. Ja, Maar bij de pensioenen kregen we het pas echt door... toen we de brief kregen van het pensioenfonds. Uw pensioen gaat omlaag. Toen ineens waren we wakker. Dus misschien moet u ook gewoon een, een enge brief sturen... met uh, de rollator wordt niet meer vergoed. En dan denken we ineens allemaal, oh, is het zo erg? De rollator wordt volgend jaar niet meer vergoed. Nee, dus misschien dat dat dan helpt. Uh, nee, kijk, Het is zo dat wij een hele goede gezondheidszorg hebben. Als je het vergelijkt met de jaren 50, leven we acht jaar langer. Zes jaar daarvan is te danken aan onze goede gezondheidszorg. Um, tegelijkertijd, dus die is succesvol. Maar tegelijkertijd betaalt een doorsnee gezin in Nederland... bijna een kwart van zijn inkomen aan zorg. Dat weten heel weinig mensen. Want Ook die gezinnen denken, waarin we geen zieken zijn. Wij hebben in Nederland een systeem waarin wij, of je nou ziek bent of gezond, jong of oud, je betaalt ongeveer dezelfde premie. Uh, behalve uh, mensen die meer verdienen, betalen meer premie. Dat kun je zien via je loonstrookje. Heel veel mensen denken, wat zijn ze hun verzekeraar betalen? Dat is wat ik betaal aan de gezondheidszorg. Dat is maar een deel. Ja. De andere deel loopt via je loonstrookje. En, Wordt nou ja, gewoon ingehouden van je loon. En dat is voor hogere inkomens meer en voor lagere inkomens minder. Een beetje de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. Ja, Dat zou je zeggen, dat systeem loopt goed. Alleen lopen die kosten zo op de komende uh, jaren, tientallen jaren... dat we, als we niks doen, straks ongeveer de helft betalen van ons inkomen. Mm. En dat kan de economie nou net niet dragen. Dus uh, het is van belang, vind ik, um, uh, om vroeg uh, dat te onderkennen... en verstandige keuzes te maken, zodat we ook straks nog een systeem hebben... waarbij mensen met een heel gewoon inkomen, die een rotziekte krijgen... die ongelooflijk duur is om te genezen, dat die niet hun huis hoeven op te eten... Hè, zoals ze dat in Amerika mm. wel eens zien. Uh, maar dat die gewoon ook nog solidair uh, die, die, okay. uh, die kosten betaalt. Maar worden. daarmee maakt u we wel een keus. Namelijk voor een systeem waarin we het samen blijven betalen. En je kan ook zeggen, een, een deel betalen we samen. En wat je daarboven wil, moet je zelf doen. Ja, je, ik, ik zou het liever omdraaien en zeggen. Wat je voor eigen risico en rekening kan nemen, dat betaal je zelf. Maar als het echt heel duur en heel erg oploopt. En heel noodzakelijk is dat je het uh, krijgt. Dan pakken we met z'n allen die rekening op. Maar even over wat u dan nu wil, hè? die, die keukentafeldiscussie. Ik zit even te denken, hoe moet dat, dat eruit zien? Dat, uh, ik heb niet zo'n grote keukentafel, maar dan zit ik in de kroeg met mijn vrienden... en dan moeten wij met elkaar gaan bepalen, nou... Later die pacemaker kunnen we wel zelf betalen... of die nieuwe heup voor Thijs als hij straks 80 is. Nee, dat is niet meer nodig. Mensen, bedoel, moeten wij onderling gaan bepalen waarop bezuinigd kan worden? Wilt u dat? Nou, we staan voor belangrijke keuzes. Um, um, toevallig is het ook verkiezingen. Daar was dit niet op geschreven. Hè? Want dat ja, ik wel. zou ja. eigenlijk uh, nog lekker bezig zijn, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, dus uh, dit komt wel een beetje nu aan de vooravond van verkiezingen. We weten allemaal dat politieke partijen keuzes maken in hun programma. En de ene maakt de keuzes. We doen niets, dat is ook een keuze. Dan lopen de belastingen en de premies op. Als de belastingen en de premies oplopen, betekent het dat er collectief minder geld is... voor bijvoorbeeld onderwijs of voor bijvoorbeeld wegen. He, dus daar zit al een keuze in. Nou, Zo is dat in je eigen portemonnee op microniveau ook. En uh, het is dus belangrijk dat als je uh, naar die politieke uh, programma's straks kijkt... daar worden gewoon keuzes in gemaakt. Maar moeten we die programma's dan ervan. naar de keukentafel bespreken? Nou ja, dat moet u zelf weten. Waar het mij even om gaat is dat dit probleem onbekend... Ik heb een boekje gemaakt. Bekend, dat, speelt al, dat wordt al jaren geroepen toch, dat de kosten in de zorg. Ja, ik kan me geen minister van Gezondheidszorg herinneren die het er niet over had. Maar het blijft een beetje abstract. Hè? Als ik voor een zaal sta en ik zeg hoeveel betaalt u nou aan ziektekosten, dan zit men vaak 50% te laag. Ja, ja, dat nou, weet dat weet is... De pacemaker is trouwens 21.000 euro, krijg ik inmiddels okay, voor. Oké, nou dat was een puntje uh, voor mij dan <laughs> Heel goed. gescoord. Ja. Is dat alleen de pacemaker? Of ook dat, staat niet bij. dat staat er Ik niet bij. Ik denk alleen de pacemaker. Ja, dat ja. Zal wel. Maar dan nog even naar welke keuzes er gemaakt moeten worden. Want er wordt gewerkt aan verkiezingsprogramma. U, u weet ongetwijfeld wat er bij de VVD in komt te staan. Wat zou volgens u een goede keus zijn? Welke keuze zou je met z'n allen moeten maken? ik als, heb als demissionair minister... is dat ik de oplossingen uit het boekje heb geknipt. En ik heb wel aangegeven waar, welke knoppen kun je nou allemaal draaien. Wacht even, dat snap ik niet. De oplossingen uit het boekje heb geknipt? Ja, ik bedoel, als kabinet, als politici... ben je er niet alleen om het probleem te benoemen... maar ook om de oplossingen Precies. aan te dragen. Daar maak je dan keuzes in. Een demissionair kabinet wordt niet geacht daar nee, keuzes dat in te zo. maken. Maar je bent ook dus kandidaat heb, voor de VVD. Wat ik dus heb gedaan in dit boekje als minister en niet als VVD-politica, maar als minister... is dat ik alle knoppen heb aangegeven van welke oplossingen zou je voor kunnen kiezen. Je kan kiezen voor eigen betalingen in allerlei varianten. Ja. Dat je per keer naar de dokter iets betaalt. Of dat je een eigen risico hebt. Je kunt keuzes maken in het pakket. Wat doen we met z'n allen? En wat doe je alleen? De rollator is daar een goed voorbeeld van. Ja. Moet dat in het pakket of niet? Maar zo, ik zou het zo mooi vinden als u gewoon zegt... ik vind, die kant moeten we op. Zou, mag ik u dat vragen als VVD-kandidaat? Nou ja, dat is altijd lastig, hè, want dan maar krijg maar je weer over de gespleten de gespleten Iedereen weet wat u nu uh, gaat zeggen. Zegt u als VVD? -candidaat. Ja, het is zo, maar het verkiezingsprogramma van de VVD is ook nog niet gemaakt. Ik heb wel al eerder aangegeven. Het probleem is zo groot dat je dat wat mij betreft, je niet aan één knop. Dat het niet is, oh we doen iets aan het pakket. Dat maken we wat smaller en dan hebben we de oplossing. Nee, hmm. ik denk dat het een oplossing zal zijn. Die en eigen betalingen betreft. En het pakket betreft. En de premies zullen nog steeds wat groeien. Ja. En als je dat allemaal een weet. Een beetje, ja. Maar u een zegt, beetje. ik denk het, maar u weet het toch al lang. U schrijft er ook mee aan het, uh, in ieder geval voor de keuze die de VVD gaat maken? Ja, nou zit ik wel, uh, ben ik lid van een democratische partij. En dat betekent dat wij leden hebben. En die leden bepalen uh, wat er in het verkiezingsprogramma komt. Dus die kunnen daarop amenderen. Zo werkt dat uh, in een politieke partij. Maar Bij u hebt natuurlijk wel ideeën. Gebeurt al. dat de 25 augustus. Dus dat is nog best wel een stukje weg. En wij hebben een verkiezingsprogramma-commissie. En die zit nu te zwoeg op het programma. Dus ik ga hen niet voor de voeten lopen. Maar uh, als je naar het probleem kijkt uh, wat zo groot is. Uh, hoe we dit met z'n allen betalen, als we het solidair willen blijven doen. Want dat wilt u? Ik wil dat, dat wij in een land maat. leven, dat als je, niet voor ieder akkefietje, maar als je echt een serieuze ziekte hebt, die dure medicijn of een dure behandeling vergt, dat je met een gewoon inkomen, dat je dat ook nog krijgt in het ja. ziekenhuis. Mona Keijzer, de nieuwe kandidaat van het CDA op nummer twee, die heeft in, in haar campagne nog een debat proberen te organiseren. Dat moet je tot... Tot hoge leeftijd ook maar alles doen. Of moet je bij 80-jarigen zeggen. Ja, daar heeft een pacemaker geen zin uh, meer. Bent u voor zo'n discussie of zegt u dat vindt de één? Ik vind die discussie heel erg belangrijk. Maar laten we die eens eerst eens uit van, uh, vanuit kwaliteit van leven voeren. Als je niet, ziet wat. En uh, al helemaal niet op leeftijd. Want de ene 80-jarige is de andere niet. Maar ik vind ook, wij doen nu bij oude mensen zoveel vaak om een maand, twee maanden, drie maanden verlenging te krijgen, waarvan ik eigenlijk vind: los van de kosten. Is het in het belang van die patiënt. Ja. Geef dit extra kwaliteit van leven. Maar hoe ga je dat organiseren? Want als iemand daar ligt en er wordt gevraagd aan hem of aan zijn partner van wil je nog even verder, dan zegt iedereen ja. De meeste mensen zeggen ja. Ik denk dat heel veel mensen inmiddels niet meer ja zeggen, maar die afweging maken. En dat is iets wat tussen artsen en patiënt plaats heeft. En wat ik erg uh, positief vind, is dat heel veel artsen die discussie momenteel wel aangaan. Ik zie ze in de media gevoerd worden. Ik zie de discussie ook in eigen artsenkring gevoerd worden. Is het wel dat, omdat wij technologisch kunnen, moet je het dan mm -hmm. eigenlijk ook altijd wel doen. Ik zie dominee Couvée heel erg zitten knikken bij dit onderwerp. Ja, ik denk dat uh, zeker ook dat uh, laatste punt. Ik denk dat het buitengewoon belangrijk is dat de minister nu uh, de leiding neemt in dit gesprek. Uh, want ik denk dat... dat Aan de dit... keukentafel, hier niet hoor. Hier houden wij gewoon een leiding. Als <laughs> ja, ja, nee, ik, nee, ik bedoel in het, het gesprek in, in uh, uh, Nederland. Want ik denk dat dit, um, zeg maar, uh, dat dit de kern van de discussie is. Hoe lang wil je uh, met vaak hele grote middelen nu uh, mensen in uh, leven houden? En wat is dan de kwaliteit van leven? Ja. Nog een ander punt. Er is heel veel marktwerking ingevoerd in de zorg. Kunnen we vaststellen dat dat dan onvoldoende heeft geholpen? Nou, ik... De marktwerking werkt lekker omdat iedereen er een beeld bij heeft. Maar bij marktwerking hoort ook winst maken. En dat kan al niet in de zorg. Zo kunnen er een heleboel dingen niet in de zorg die bij marktwerking horen. We hebben de zorg echt anders georganiseerd. We hebben geen uh, systeem waarin je op risico wordt geselecteerd door je zorgverzekeraar. Dat wordt je, je met je autoverzekering wel. Dus we hebben het echt anders georganiseerd. Wat blijkt uit deze analyse? Dat... Ieder westerse land met dezelfde problemen te maken heeft... en het ideale systeem is niet gevonden. Mm. Het is altijd een mix van en uh, uh, enige competitie... en regulering door de overheid. Het ene land doet het ene een beetje meer. Het andere land doet het andere het een beetje meer. Genuanceerd allemaal. Je ja. lijkt wel van een middenpartij. Ja, ik ben, ook, ik, ben, ik ben minister van Volksgezondheid. Ik vind dit een heel groot probleem. En ik wil graag dat heel Nederland daarover meedenkt. Ja. Ik, je... ben, ik zit hier niet om te polariseren. Nee. Ik zit hier zodat mensen denken... Jeetje, ik heb eigenlijk nooit gedacht, ik dacht achter, dan kopen we toch gewoon geen JSF. Dan is het probleem opgelost. Dat is te simpel, hè? Dat is te simpel, nog want vraag? het niet kopen van een, een tweede toestel van de JSF is één ochtend zorg. Ja, dat schiet niet op. Nog Goed. één vraag. Zou u graag, minister, blijven? Zou u graag in een nieuw kabinet uh, dit debat voort willen zetten? En misschien ook de maatregelen willen uitvoeren? Ja, uiteraard. Ik ben minister geworden uh, met het idee dat dat vier, vijf jaar zou duren. Uh, we zijn al, ik ben nu anderhalf jaar bezig, dus, uh, wat, maar er zitten eerst nog verkiezingen tussen. Dus laten we daar nee, eerst ons best ik. voor het doen. Nee, dat Het gaat om uw ja. ambitie ja. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Willemijn Veenhoven. test met Rosaline uit 1982. Iedere dag neemt verslaggever Jan Peels ons mee naar de... <coughs> pardon, kijk weer een keer, naar de Utrechtse Sterrenwijk. Gisteravond maakte hij daar natuurlijk een verslag over de wedstrijd Nederland-Duitsland. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Hey, ik neem je mee. Welkom in Ik neem je mee. De Oranje Soap. Ik neem mee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 Halverwege de tweede helft was er in Sterrenwijk nog een sprankje hoop. Maar na 93 minuten was net zoals in de rest van Nederland alle hoop verdwenen. Oh. Wat Heeft deze wedstrijd een dit We kunnen niet binnen. is shit. Heel hebben. Nu moet uh, alles van We gaan nu alles kapot maken, jongen! Nu gaan we lekker voetballen en wij gaan beter dan Nederland. Drama, hè? Dat is gewoon verschrikkelijk. Ik denk nou, dat er 20 minuten voor het einde wordt gescoord over Persie. Ik denk we nou ja, we hebben nog een, een schrampje hoop. Maar... Het, het is helemaal niks. Het is bedroevend. Maar ja, we wachten af tegen Portugal. Ja, dat is onze enige stok. Stonig. De ballonnen worden jou vernieuwd hier. Ja, tot zo hoor. Ik bedoel, verder, gebedden, laten we het lekker alles hangen. 2-0 moet je winnen. 2 of 3-0 of zo moet je winnen van Portugal. Hopen zondag op een wonder. Ja, ja. ja echt. Ja, dat is echt we. we. we. op een wonder. 6-0. Nou, dat is een beetje overdreven, maar ja. 2-7. Echt hoop op een wonder zondag. Dat is, is er niet, te film. Dat is er niet in Nederlands wel, deelste ja, van scandolle waar ja, nee, ik vond, was vorige week wees wees wees dat hij van Persia stond te bellen: van schatje, pak jij me in, we hadden maandag lekker op vakantie, <laughs> bij wijze van spreken. Dus ik denk, dat vond ik schandollig. Ja, nou, ja, daar ben je met voetbal bezig. Dat ik, hè? Wie, wie, wie is er met voetbal bezig? Dat heb je mobieltje in heeft, die ja, ja. Ja, als je contract ja. hebt van je voetbalbroekje. Dat kent je niet? Ja, natuurlijk, ze die zoveel miljoenen verdienen, jongens. Zoveel miljoenen, dat is niet te veel Dat wat hebben ze nou laten zien? Nee, niks. He, met Polen en Tsjechië en de rest vergeleken. dat is onschandalig of niet? Ja, is niet? Loop je voor te versieren via ja, die wijken in Nederland, dat is gewoon of niet? Hup Holland, hup. laat ons niet aan ons hemdje staan, maar dat hebben ze wel laten doen vanavond, of niet? Ze wel dat iedereen voor ze versiert, niet alleen in Utrecht, maar overal. Ja. En die, die mensen daarnaar nou, bezig even die gasten. En dan wij wisten dat ik tegen iets waarbreken. Ik voelde dat niet. Ook de kolossale Bertes. Als je helemaal hoerig bent, bij geustje, wordt nooit wat anders. Heeft vanuit zijn bed de wedstrijd gezien. Hij kan er kort over zijn. Heel slecht. Ik moet die dankzij ons op complimenteren. Dat was uh, goed. Een goede wedstrijd van die Duitsers. Maar voor mij ik moeten naar de trainerscursus terug gaan. Want uh, je ver... <lacht> verwacht nou dat hij toch wel geleerd hebt de eerste wedstrijd. Ik had van Rob ook veel meer verwacht. Ja, want uh, ja, ik had verwacht nou die, die kletsen hem nou op, omdat die Duitsers hem uh, tot op de tanden toe beledigd hebben. En snijden. En tot op de bot. En uh, ja, van Wessie strijd had ik ook veel meer verwacht. Ja, de, de enige, die, nou, daar mogen we blij om zijn, dat hij nog een maakt. Dat is Robin van Persie. Ik heb twee clubs, dat is Oranje en dat is Efts Utrecht, hè? En uh, ik hoop dat ze dit jaar beter gaan doen. Maar ja, je verwacht nu een hoop van Oranje, omdat je een uh, rotseizoen achter de rug hebt. Ja, en dan krijg je dit. Dat is wel een heel erg door als Nederland zeg maar, zou verder komen, nou, dan waren ze onze liefde op de, op de knieën lang. Terwijl overal in Sterrenwijk de gordijnen dichtgaan en de lichten uit... rookt Truus samen met Niek nog een laatste checkie. Ik zit nou nog te beven. <lacht> ik ken er niet tegen. Ik heb hele erg in de keuken gezeten. Maar toen het er twee heen was, had ik nog een klein beetje hoop. Denk, ik dacht, dan ze mogen gelijkheid. nog een punt. Ik nou een op. Nou, dat is nog een kans. Hoor. Ja, die denkt maar dat het kampioen wordt die gek, toch? Het is niet normaal, hoor. Ja, maar het zal maar gebeuren, weet je wel. Dat we gewoon nu met 3-0 of 4-0 van Portugal winnen. Duitsland doet zijn plicht. Die wint ook. Dan gaan we door. En dan winnen we weer. En dan winnen we weer. En dan worden we kampioen. Ja, natuurlijk. Yeah. Net zoveel kansen als ik op de miljoen heb. Donder op je kans. Krijgt trus gelijk. Of de onverbeterlijke optimist Niek? En hoe gaat het leven verder in Sterrenwijk? Luister morgen weer naar de Oranje Soap. Tijdens de sportzomer op Radio 1. Precies. Allemaal doen. Nu de hoofdpunten uit het nieuws met Lieselot Thomas.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 In Genève preste de inzet van de internationale gemeenschap om Burma te betrekken bij de rest van de wereld. Burma was jarenlang geïsoleerd door de militaire dictatuur. In 2011 is vaker melding gemaakt van ouderenmishandeling dan in het jaar ervoor. Er kwamen bijna duizend meldingen binnen, een stijging van 16 procent. Het landelijk platform Bestrijding Ouderenmishandeling schat dat jaarlijks ongeveer 160.000 ouderen te maken krijgen met mishandeling. Nokia schrapt opnieuw 10.000 arbeidsplaatsen. Vorig jaar deed de fabrikant van mobiele telefoons dat ook al. De maatregel wordt genomen om kosten te besparen. Nokia was jarenlang marktleider, maar verloor de slag op het terrein van smartphones. En dat is nieuws op dit moment. AMB Verkeersinformatie. staat op dit moment nog maar één file. De ring A10 Noord richting Watergraafsmeer. Tussen de afrit Volendam en Schellingwoude staat twee kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo een gesprek over een opmerkelijke subsidie van het Oranje Fonds... voor de illegale opvang van de Pauluskerk in Rotterdam. En de eerste column van Joost Haven't I told you? fast But you know they This time around van Sabrina Stark. De overheid moet het makkelijker maken voor bijstandsgerechtigden om flexwerk te accepteren. Dat zegt René Paas. Hij is voorzitter van Difosa, de Vereniging voor Managers van Sociale Diensten. Meneer Paas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn nu de obstakels voor mensen om flexwerk aan te nemen? Nou, eigenlijk is flexwerk uh, dat is, dat is sowieso de, de meest voor de hand liggende manier om de bijstand uit te komen. De meeste mensen die uit de bijstand uitstromen naar werk... die krijgen een klein baantje, een tijdelijk baantje en kunnen daarna ook weer terug. En daar zit meteen het venijn in. Want als je heel weinig geld hebt, dan is het een serieuze zorg of je nog geld... Ja, dat lijn klonk al een beetje spannend, vond ik. Maar nu is het even... Hebt, ah, we... het baantje Meneer Paas, eindigt, ik moet de even onderbreken. Want... Meneer Paas, moet u mee? Ja, zeker, mij ik hoorde, hoor. De lijn is heel slecht. U hoort mij niet meer? Nou, net een tijdje niet. Dus ik, doe... ik heb hem bijna in mijn mond, de microfoon. Dus ja, nee, uh, ik, ik, ik wrijf ik... ook niet aan uw intenties. Dat komt uh, vast goed. <laughs> zo. Mijn vraag was, wat zijn precies de obstakels ja. voor mensen om flexwerk aan te nemen? Mensen zien er tegen tegenop om een tijdelijk baantje te nemen omdat ze uh, bang zijn voor de consequenties. Als je een tijdelijk baantje hebt of een klein baantje, dan ben je vaak snel weer terug bij de sociale dienst. En als die sociale dienst dan de deur dicht houdt voor nieuwe bijstandszoekers, dan heb je al heel snel geld nodig. Dat is één ding. Verder, als je zorgt voor kinderen, dan moet je kinderopvang redelijk snel kunnen regelen. En kinderopvang laat zich vaak niet snel regelen. En verder, als je een tijd lang wat hoger inkomen hebt gehad, dan kan het zijn dat je allerlei toeslagen verliest of dat die ineens achteraf worden teruggevorderd, waar je tot dan... Ja. Yeah. Mm. Nou ja, misschien een ouderwetse telefoon is misschien ook een idee. We gaan naar uh, muziek luisteren. Oh, kortom, het is voor... Uh, voor... Oh, daar was die weer, ja. <lacht> gaan we, wat gaan we doen? Kijk, we gaan toch even naar de muziek, kijken of we een betere lijn kunnen vinden.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 Meisje, vergeet niet te genieten. Je Jumme jumme, bent mooi, als al zou je kleiner willen zijn. Dus vergeet niet te leven, want het leven is fijn. Omhels je dikke kuiten. Omhels je dikke kuiten. Omhels je sinaasappelhuis. Omhels je pukkels en je geest.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 of mannen geen sinaasappelhuid hebben, hè He, Thijs? Wij zijn niet te dik. Nee, wij, bedoel je, jij en ik. <laughs> <laughs> of wij... -ja. Goed. Ja. Nou ja, uh, ik, ik heb er geen last van allemaal. Esther Groeneberg, het is wel een leuk nummer, o oh, meisje. We waren aan het praten met René Paas, de voorzitter van DIFOSA, de vereniging voor managers van sociale diensten. We spraken over de vraag of het voor bijstandsgerechtigen makkelijker moet worden om flexwerk te accepteren. En uh, daar ging het naartoe dat dat inderdaad makkelijker moet worden. Want het is nu vaak lastig, hè, meneer Paas, om uh, voor een bijstandsgerechtigde om flexwerk te gaan doen. Ja, bijstandsgerechtigden zien er vaak erg tegen op om dat te doen. Uh, dat heeft te maken met, dat er ze. Hè, dat is een traditie dat je altijd zoekt naar een vaste baan, maar het geeft ook een paar echte praktische bezwaren om tijdelijk werk te accepteren. Bijvoorbeeld, je komt heel snel weer terug bij de bijstand, hè? Dat, het, dat is het onderdeel van tijdelijk werk, dat het risico groot is dat je daarna weer een uitkering nodig hebt. En als sociale diensten de deur behoorlijk dicht houden voor nieuwe klanten met wachttijden en zo, dan heb je al heel snel een probleem. Ja. Want je hebt weinig geld en tegen geldnood zie je dus op. Uh, als je kinderen hebt om voor te zorgen, dan staan die tussen jou en werk in. En uh, kinderopvang is vaak niet snel te regelen. Als je toeslagen hebt, die krijg je van het Rijk, uh, omdat je een laag inkomen hebt en je hebt een tijd lang iets meer, dan kan het zijn dat je dat later moet terugbetalen en je moet er dus weer veel voor nee. regelen. En dat betekent dat uh, voor bijstandsgerechtigden, maar ook tussen de oren van medewerkers van de sociale dienst, het vaak een beetje zo is van nou we zoeken nog even door naar een vaste en maar die wat, wat, is er niet. Maar wat kan je doen uh, om dat te veranderen? Want al die regelingen die u noemt die het nu in de weg staan, die heb, zijn ook allemaal bedacht met een reden. Dus wat, wat kan je doen? Nou, ik denk dat je, eh, om te beginnen, moet de sociale diensten accepteren dat de, eh, dat de arbeidsmarkt flexibel is geworden. En dat tijdelijk werk gewoon de grote, dat, de, dat, dat mensen die nu een uitkering hebben, de grootste kans hebben dat ze straks, straks tijdelijk werk hebben. Ja. En daar zullen ze hun manier van werken op moeten inrichten. Dus als je iemand al kent, omdat hij een tijdje geleden nog een bijstandsuitkering had, dan hou je hem even vast. En dan zorg je ervoor dat hij daarna, als hij weer uit tijdelijk werk valt, dat hij daarna niet lang hoeft te wachten op geld, want dit is een serieus probleem. Precies, die uitkering, gaat, zelf... dan gewoon, die uitkering gaat dan gewoon weer door als dat werk ophoudt, dat is de bedoeling. Ja. ja, en dan moet je zelfs als het midden in de maand gebeurt, moet je snel genoeg zijn om ervoor te zorgen dat mensen geen geld nodig hebben, want als je daartegen opziet, accepteer je de baan niet. Dus eigenlijk een flexibeler houding van de sociale dienst als het gaat om flexwerk? Ja, dat gaat over onze leden, maar helaas kunnen we het niet helemaal alleen regelen. Dus uh, met kinderopvang kunnen gemeenten nog wel iets regelen, want er is meer aanbod van kinderopvang op dit moment. Dus je kunt uh, slimme constructies bedenken, ja. hier en daar gebeurt het ook. Maar het, het Rijk gaat over de toeslag. Dus dan moeten we echt mee om de tafel om uh, ook daar alles erop ingericht te krijgen, dat je ook soepel kunt schakelen ja. met tijdelijk werk. Niet te snel zo'n toeslag afbouwen, maar even iets langer laten staan, of bijvoorbeeld pas afbouwen als iemand een half jaar heeft gewerkt of zo. Ja, nou, misschien zelfs uitzonderingen bedenken op bestaande regels. Daar moeten we echt even over overleggen. Maar het is te belangrijk om het te laten schieten, want de overgrote meerderheid van de mensen die nog uitstroomt uit de bijstand, die krijgt iets tijdelijks. En wij doen de hele tijd alsof je vanuit de bijstand rechtstreeks ja. in een vaste baan rolt, en dan werkt het anders. Oké, okay, dus ook bij de sociale dienst en bij de overheid moet de houding veranderen om eh, mensen uit de bijstand makkelijker in flexwerk te krijgen. Zo is het. Dank u wel. René Paas, voorzitter van Die ja. De Pauluskerk in Rotterdam krijgt 50.000 euro subsidie... van het Oranje Fonds voor de Hulp aan Illegalen. Dat roept vragen op en daarom zit hier in de studio... Dominique Dick Cuvé van de Pauluskerk. Nogmaals, goedemorgen. goedemorgen. Ja, Dan vragen we toch even aan iedereen natuurlijk even over het voetbal. Daar kunnen we niet onderuit. En u heeft alleen maar de tweede helft gezien. Ja, dat kon niet anders. Maar ik was wel vol verwachting... en dus uh, ernstig teleurgesteld over het uh, resultaat. Uh, u kunt ook zeggen, uh, ja, ik ben blij dat ik alleen maar de tweede helft heb gezien. Ja, maar dat vind ik zo... Nee, nee, nee, ik, ik, ik zat daar echt van... Nou, we gaan winnen, maar we deden het niet... Want de Duitsers waren duidelijk twee klassen beter. Heel jammer. Volgende keer beter, dat meen ik echt. Zondag beter, denkt u? Ik bedoel, Thijssen heeft Ja, het, het komt wel best wel helpen? goed hoor. 2-0 tegen Portugal moet toch kunnen. Nou, laat maar zeggen dat de hoop de vader van de gedachte is. Dus, uh... Bij mij? Dat weten we helemaal niet. <lacht> nee, bij mij. Oh, bij u? Oké. Okay. <lacht> bij u dan. Goed, laten we het hebben over die 50.000 euro subsidie... van het Oranje Fonds uh, die u heeft gekregen. Wat gaat u doen met dat bedrag? Uh, wij gaan daar uh, een uh, campagne mee voeren uh, in de stad uh, Rotterdam. Uh, want ik uh, denk dat het heel erg nodig is uh, dat we in de stad... Uh, als het gaat om vluchtelingen, en Rotterdam uh, kent er zo'n uh, 20.000... dus dat zijn 20.000 mensen zonder verblijfspapieren. De stad in het land uh, met de meeste van die mensen. Uh, dat we gaan van een situatie van onbekend maakt onbemind... naar bekend maakt bemind. Dus u gaat dat geld inzetten om illegale beminder te maken? Ja, dus wat we, wat, wat we gaan uh, proberen is uh, dat we um, uh, mensen uh, laten zien... Uh, dat deze mensen er zijn in de stad. En onder welke omstandigheden uh, ze moeten uh, leven. Dat die vaak dat die erbarmelijk uh, zijn. En dat in een uh, fatsoenlijk land als Nederland uh, en dan. In, in bijzonder in de stad Rotterdam, dat mm -hmm. niet mag gebeuren. Gaat u dan, dan mensen uitnodigen, schoolklassen uitnodigen... van ja. kom eens kijken in het waar illegale leven en wonen op die manier? Ja, het gaat. Het gaat in de eerste plaats gaat het om, uh, laat ik maar zeggen... te laten zien wat er eigenlijk aan de hand is. Uh, dat doen we uh, uh, via de pers. Dat doen we door het verhaal te doen op scholen. Dat doen we door uh, vluchtelingen vooral, niet ik, uh, ik ook... maar vluchtelingen zelf het verhaal laten doen. Ik zie hoe dat altijd werkt als, als mensen zelf vertellen hoe ze eraan toe zijn, dan zie je heel vaak dat mensen zeggen... ja, maar dat kan toch niet, zo kun je toch niet leven? Inderdaad, dat klopt. Dus u zet een illegale vluchteling voor een schoolklas en die vertelt dan zijn verhaal? Ja, mensen, mensen uh, zijn uh, vaak het beste in staat uh, om zelf dat verhaal uh, te doen. Ja, Het is een uh, opmerkelijke subsidie. Um, want de hulp aan illegale is in strijd met het kabinetsbeleid. Ja. Um, het is ook verboden om illegale op te vangen. En u zet zich daar toch voor in. Ja, zeker. Ik het via omweg omweg dan. Maar... Ja, uh, uh, ik denk dat het uh, heel belangrijk is... dat we uh, tegen elkaar zeggen in uh, Nederland... dat iedereen graag behandeld wil worden... Uh, op de manier waarop hij uh, zelf behandeld uh, wil worden. Um, en als dat betekent uh, hulp aan deze kwetsbare mensen dan is dat meer dan noodzakelijk. En dus doen we dat. Ja, en zegt u eigenlijk tegen het kabinet... de groeten, dit is wat ik vind dat ik moet doen. Ja. ja. Um, laten we even horen hoe toenmalige staatssecretaris al een paar jaar geleden zei dat het illegale probleem kan worden opgelost. Het zijn er niet zoveel meer. Dus we kunnen maatwerk leveren. We zullen voorkomen dat mensen echt op straat uh, staan. Ja, dat was een heel kort quoteje. We zijn er niet meer zoveel kunnen voorkomen dat ze op straat uh, komen te staan. U heeft het over 20.000 mensen. Dat lijkt me toch een behoorlijke groep nog. Ja, dus uh, hier, hier zie je nu uh, het, uh, het failliet van het beleid... als het om vreemdelingen uh, gaat. Uh, uh, niet alleen van dit uh, afgelopen kabinet... maar van de kabinetten uh, door de tijd. Het aantal uh, is dus niet minder uh, geworden. Althans, kijk het aantal mensen dat Nederland binnenkomt... dat is aanzienlijk gedaald. En ik, hoe, ik roep niet dat je alle grenzen maar moet openzetten. Lijkt mij buitengewoon uh, onverstandig. Klonk het een beetje. Nee, dat, is niet, dat lijkt mij niet verstandig. Om allerlei redenen. Waar het om gaat, dat is de groep die er is. Uh, en dat zijn, uh, de schattingen zeggen zo... Uh, tussen de 140.000 en 160.000 mensen in Nederland... waarvan dus een groot aantal in Nederland, in Rotterdam... In, uh, Rotterdam um, uh, die vaak geen kant op kunnen. Hè? Dus uh, uh, ze kunnen het land niet uit of ze willen wel weg. Want ze hebben recht, geen papieren bijvoorbeeld? Ja precies, ja, precies. Dus die, die, die, die zwerven wat rond... Ja, die zwerven rond tenzij ze uh, onderdak uh, vinden. Maar wat even, u zegt uh, we moeten regels hebben. Deze ja. mensen hebben zich niet aan de regels gehouden, want volgens de regels moeten ze weg. Nee, ik heb het over, over, ik had het over de mensen die, laat ik maar zeggen, van buiten naar binnen komen. Dat je daar grenzen aan stelt, dat is logisch. Dat moet een land doen. Maar dan moet maar, je die grenzen toch ook handhaven? Zeker. En dat doen we dus ook. Dus het aantal mensen dat uh, ons land binnenkomt, is ten opzichte van 1995 ongeveer nog maar een kwart van wat het uh, was. Uh, maar het gaat nu om de groep die hier uh, al jaren is... die vaak nog in een procedure voor een verblijfsvergunning zit... duurt ook vaak jaren, of die is uitgeprocedeerd... maar die niet weg kan om allerlei redenen buiten hun schuld. Mensen mogen niet werken... Mensen kunnen dus niet voor hun inkomen zorgen. En dus komen grote groepen van deze mensen in de verloedering terecht. En ik vind dat je dat als samenleving niet mag laten gebeuren. Ja, het is toch natuurlijk altijd een beetje het beeld dat mensen denken... ja, ja illegaal, illegaal, die horen hier niet. En nu gaat ze helpen. Dus dat dringt toch een beetje. Ja, dat, dat snap ik. Uh, um, uh, illegaal, uh, dat heb ik net al gezegd. Uh, je kunt illegaal zijn en het land zelfs willen verlaten zonder dat je dat kan... Uh, dus dan vind ik dat je echt uh, kwetsbaar uh, bent. Ja, maar er zijn ook mensen die, die gewoon niet weg willen natuurlijk. Er, er is een groep uh, mensen uh, die niet weg uh, wil. Uh, de Pauluskerk uh, zal mensen uh, zeker helpen. Maar op het ogenblik dat uh, mensen geen mogelijkheden meer hebben... voor legaal verblijf, adviseren we, en daar helpen we ook bij... mensen om ook terug te keren. We gaan even naar de directeur van het Oranje Fonds... Ronald van der Giesen. Goedemorgen. Nee, ik spreek met Jonne Boes, Je is wel van het Oranje Ook goedemorgen. Jonne Boes, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, we hebben het over die 50.000 euro die u heeft gegeven en dat is ja. dus uh, meneer Couve heel erg blij mee. Um, bent u, neem ik aan, toch? U zit hier te zeker. lachen. Ja, zeker. <laughs> zeker. Uh, dat is wel een beetje onmerkelijk, ik bedoel, het is een beetje alsof Prins Willem Alexander en Maxima zeggen hier heeft 50.000 euro voor illegale opvang terwijl dat eigenlijk uh, illegaal, illegaal is. is. Ja. Ja, gelukkig is het Oranjefonds uh, het, het grootste fonds op het sociaal gebied in Nederland. En zijn prins en prinses beschermbaar? Maar hebben zij geen enkele bemoeienis nee, uh, okay. met het uh, Ik, de ik zei dat even, maar ze staan natuurlijk wel daarvoor. Ge zijn het gezicht daarvan? Dat wel. Zeker, er zijn een paar, Maar hè, er is een nadrukkelijke scheiding tussen uh, de toekenningen en het, het algemene beleid. Ja. Waarom wij uh, de Pauluskerk gesteund hebben is omdat zij met het uh, in beeld brengen... van uh, die illegale en de, de problematiek in Rotterdam... ook heel veel nieuwe vrijwilligers willen aantrekken. En dat vinden wij dan weer heel belangrijk voor het voort te staan. Voor de opvang van een groep ja, waar eigenlijk heel weinig voor gebeurt. En de mensen zijn wel in de samenleving. He, dus op het moment dat er iets gebeurt voor hele kwetsbare mensen met vrijwilligers... Dan kun je bij ons aankloppen. Dat heeft de Pauluskerk gelukkig gedaan. Maar zegt u daarmee dat prins Wilm-Alexander en prinses Maxima zich hier niet bij bemoeid hebben, hier ook niet van weten? Nee, uiteraard niet. Echt, zij, niet nee? We, we doen per jaar 7000 toekenningen en zij hebben uh, uiteraard helemaal geen uh, bemoeienis met uh, de toekenningen. Oké, okay, dus, dus, dus, oh, okay. dus hun naam is er wel aan gekoppeld, maar ze weten van niks. Ze zijn beschermbaar van het algemene beleid. En daar gaat het over. Dus het algemene beleid, daar zijn ze zeker over geïnformeerd. Daar staan ze ook helemaal achter. Zijn ze zeer betrokken. Maar uiteraard niet bij alle individuele toekenningen Daar is het bestuur voor, daar is het bureau voor bij het vond. En daar zijn goede afspraken over. En dit is wel heel bewust gekozen, dit project, neem ik aan. Nee, uh, dat niet, want uh, hebben, wat ik zei, we steunen per jaar ongeveer 7000 organisaties in het land. Die organisaties kunnen ons een verzoek indoen, we krijgen indienen, we krijgen ongeveer uh, 15.000 aanvragen per jaar, die worden allemaal beoordeeld. En de Pauluskerk zit daar ook bij. Uiteraard worden alle uh, projecten helemaal beoordeeld en langs de richtlijnen gelegd. En dit vonden we een goed project, omdat het een groep is die heel kwetsbaar is, waar minder mensen zich voor inzetten. En de Paulusterk ja. doet dat, vooral met vrijwilligers. Wat ik nog even uh, wilde, wat ik me afvroeg, uh, Dominique V Als u nou met, met dat soort vluchtelingen praat, probeert u ze dan ook te bewegen om toch te vertrekken. Want dat is toch eigenlijk wat, wat, in ieder geval wat het kabinet wil. Ja, als het, als het zo is dat mensen um, uh, zeg maar op legale manier... geen toekomst meer hebben in Nederland... Uh, uh, dan bewegen wij mensen inderdaad om terug te keren. En dat gebeurt ook in heel veel uh, gevallen. Zeker uh, als het land uh, uh, veilig is. We werken intensief samen met IOM... de Internationale Organisatie voor Migratie. En die helpt bij de vrijwillige terugkeer van mensen. En het lukt het ook wel eens? Jazeker. Ja, zeker. Ja. Dat lukt veel. U haalt persoonlijk wel eens een vluchteling over. Nou nee, joh, ga nou eens beter zeker, voor je. Zeker, zeker, zeker, zeker. Alleen waar wij nu over praten... Nee. dat is de groep die in Nederland is al jaren en jaren... en die eigenlijk geen kant uh, op kan. Uh, het, ik vind dat het, het beleid van de afgelopen kabinetten... dat is volslagen vastgelopen. En de enige manier om daar weer beweging in te brengen... is mensen te laten zien wat... Uh, ik hou niet zo van het woord illegaal. Het zijn mensen zonder verblijfspapieren. Maar laat ik het maar nu maar even zeggen wat het verhaal achter de illegaal ja, en dat is. Doet u met ik dit heb wees. nog een vraag aan mevrouw Boesje. Mevrouw Boesje, zijn er meer projecten van het Oranje Fonds... die in strijd zijn met het regeringsbeleid? Um, ongetwijfeld, dat weet ik niet precies uit mijn hoofd. We zijn een privaat fonds, dus we zijn ook los van het beleid van de regering, gelukkig. Want ja, de, de overheid financiert dingen. En er zijn ook allerlei private partijen in Nederland... die op hun eigen beoordelingscriteria uh, organisaties steunen, of niet. Ja, dus... En wij hebben deze wel gesteund. En u zegt, er zijn er vast meer te vinden. Um, ik, dat zou ik me kunnen voorstellen in die, uh, die 7000. En uh, op het moment dat ze aan onze richtlijnen voldoen, dan kunnen wij ze steunen. Goed, Jonne Boesjes van het Oranje Oranjefonds, dankjewel. Graag gedaan. Alle dagen van de Radio 1 Sportzomer hoort u op dit tijdstip een columnist. Vandaag met WNL-presentator en wethouder te aan de IJssel, Joost Eertmans. Ja! De Radio 1 Sportzomer column. Ouderwets zat ik gisteravond met mijn vader op de bank... een klassieke pot Nederland-Duitsland te kijken. Geen saté tijdens de wedstrijd, want de saté ging bij ons in de ban... toen mijn moeder er op 20 november 1985 mee kwam aanzetten... tijdens de krankzinnige WK-kwalificatie tegen België... die we dankzij George Grün verloren met 2-1... en daardoor het WK in Mexico aan onze neus voorbij zagen gaan. Gebroken zat ik de ochtend erna in de schoolbanken bij Geschiedenis... Ik weet het ook nog allemaal als de dag van gisteren. Nederland-België. Altijd een beladen partij. Maar nooit leek er zoveel op het spel te staan als toen. Die avond in de Kuip. Het was horror. Het was historisch. En het was mooi. Waar komt het door dat ik gisteravond minder spanning voelde... dan bij die wedstrijd uit 1985? Of die van 1988? Of die van 1994? Is mijn leven in die 25 jaar zo veranderd? Ben ik oud... Komt het omdat ik kinderen heb gekregen? Waarom zeggen mijn Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Bauma of Van Bommel... zoveel minder dan Van Breukelen, Bergkamp, Rijkaard, Koeman en Wouters? Is dat jeugdsentiment? Of is er iets in oranje geslopen dat de romantiek heeft omgezet... naar bedrijfsmatig voetballen, naar cijfers, volgens het boekje van commercie en geld? Zelfs Robben, Huntelaar en Schneider roepen bij mij niet dat gevoel op van Van Fanenburg, Gullit of Van Basten. Het oranje van toen waren mijn helden. Het oranje van nu zijn met name goede voetballers. Zelfs na de finale van 2010 was het trots... maar niet meer dat gevoel van destijds. Kan ook goed zijn dat het niks met voetballen te maken heeft. Ik vond Medisch Centrum West ook beter dan goede tijden... en door Verhulst leuker dan overspel... Ik ben iemand die tijdens boerzoekt vrouw liever een dvd met oude afleveringen van Dallas kijkt. Vergeet oranje. Ik ben gewoon verslaafd aan de jaren 80. Joost Edmans. Uh, ja. Nog best wel jong, eigenlijk. <laughs> ik geloof net zo jong als ja. ik. Maar goed, soms ja, dat gaat is. dat snel ouder worden. 40, 41, denk ik, ja. zoiets. Ja. Goed, de uh, dominee Covee nog één vraag. Dagblad Trouw meldt vandaag dat de hoogste rechter in zaken van sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep, vindt dat gemeenten een zorgplicht hebben voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Bent u daar blij mee? Ja, daar ben ik erg blij mee. Ik vind dat de overheid een zorgplicht heeft voor die kwetsbare groepen die ik noemde. Ja. Oké, okay. goed. Nou, benieuwd hoe het verder gaat, daar in Rotterdam. Ja. Ik heb er hoge verwachtingen van. En ik denk dat we echt, uh, als het gaat om, om leven en samenleven in de stad... En je zou kunnen zeggen, oranje zijn wij allemaal. Uh, dat we, ook, dat de illegale, we dat, ook de illegale. Ook de illegale zijn oranje. Ja, nou. uh, dat we dat voor elkaar krijgen in de stad. Mooie slogan. Dank voor uw komst. Dank je wel. De Radio 1 Sportzomer en het EK Voetbal. Vanavond om 6 uur Italië-Kroatië. En om kwart voor 9 Spanje-Ierland. Morgen Zweden-Engeland en Oekraïne-Frankrijk. Luister de Radio 1 Sportzomer en mis niks van het EK. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Direct, flexibel, inzetbare medewerkers nodig? Otto Workforce. Goed voor elkaar. Dit is Radio 1.